In het groen, ja die rijdt zich nu echt helemaal het hompenschompens daar uh, vooraan. Want die moet al het werk op naar Heinrich Hausler zit in zijn wiel. En dan daarachter Peter Sagan. Zeven kilometer nog. Verschil teruggelopen tot 50 seconden. Het zijn nu de mannen van Blanco die het werk doen. Ik zag daar weer Maarten Cialinghi die daar ook weer op kop van dat achtervolgende peloton rijdt. En dan zal het toch niet gaan gebeuren dat het op die lange rechte aankomst daar in Wevelrum... uiteindelijk toch nog misgaat voor deze kopgroep. Met die mooie namen erin. Van den Berg, Ijsel, Bozic, Botnar, Sagan, Van Avermaat, Amadeus door Hausler, Popovic, Fletcher en Ladagnou. Zij moeten het gaan afmaken hier, maar dan moeten ze wel doorrijden. Dan mogen ze niet verzwakken, want dan komt uit de achtervolging komt dat pelotonnetje aan. En dan gaan we hele andere mannen van voren zien. Voorlopig nog draait het wel redelijk daarvoor aan. Maar die voorsprong, ja, die loopt gewoon zien de ogen terug. 45 seconden, 44 seconden, 7 kilometer nog liekeurgers landsteden, Lars Geerts. Liekeurgers mag ook niet meer verslappen, want hij is de wedstrijd verloren. Hè? Nee, maar dat doen ze op dit moment ook niet hoor. Redbat Strikweda heeft zijn eerste time-out al moeten nemen in deze set. Want hij ziet dat zijn ploeg op een achterstand staat. 9-11. En dan zeg je dat Liekeurgers niet... Verslapt op dat moment. en Wat gebeurt er? Wiens, die een eenvoudige bal. Een balletje dat hij gewoon maar over het net moet zien te krijgen. Tegen de netband aantikt. Dus over speel je twee punten voorsprong. Wordt het 11-10 in plaats van 11-9. Is het Landstede die weer aan serve mag. Landsteden heeft moeite met onder andere de servers van Likurgus op dit moment. Maar vooral met het blok. De keuzes die Roland Rademaker maakt zijn niet altijd even gelukkig. Zet er bijvoorbeeld zijn middenman van Lente ineens tegenover een vol drie mans Blok. Dat moet je zien vanuit je ooghoeken. Daar moet je iets tegen doen. Dan moet je voor de buitenkant kiezen. Dat deed hij niet. Hij werd er eventjes naar de kant gehaald. Dan strikken daar tijdens die time-out. Even toegesproken. Ben je nog scherp? Kun je het nog aan? En hij laat zien inderdaad dat hij zich weer heeft kunnen opladen. Want inmiddels in is de stand gelijk. 11-11. En het is nog één set voor Landsteden, Nog twee voor Likurigus. Likurigus kan Landskampioen worden. En Landsteden kan de stand gelijk trekken. Weer naar Rio Lippens, Gent Wevelgem. De eerste vraag is of ze het gewoon houden, Rio. Ja, het is een mooi zenuwenspel hoor. 6 kilometer, 41 seconden. Je zou normaal gesproken zeggen dat ze dat moeten gaan redden... omdat ze met 11 man vooraan zijn, maar niet iedereen werkt meer mee. Jaroslav Popovic daar in het laatste wiel. Die weet ook dat hij het niet op een sprint moet laten aankomen. Dat hij het zo meteen met een uitval moet proberen. Wie weet, misschien denkt jou wel hetzelfde. Ik weet zeker dat Fletcher hetzelfde denkt. Dat zijn de mannen die achteraan hangen. Bernard Ijsel ook. Zij draaien niet meer mee vooraan. Maar dat verschil blijft nu wel weer zo'n beetje gelijk. 41 seconden nog met nog 5 kilometer te rijden. Terwijl zij door het stadje Menen rijden. Dan weten we, dan zijn ze bijna in de buurt van Wevelgem. Twee berichten krijgt u van mij. Allereerst over Wilfried Boni... gisteren nog scorend voor Ivoorkust... maar hij zou in deze zomer mogelijk naar West Ham United gaan. Volgens Engelse media wordt er onderhandeld over een transfer... en zouden ze zo'n 18 miljoen euro willen betalen, West Ham, aan Vitesse. Vitesse, dat hoort ook altijd erbij, laat weten... dat zich nog niemand officieel gemeld heeft bij de club. Boni maakt overigens, dat weet u vast wel, hè, al 26 treffers dit seizoen... Een ander berichtje is dat de voetballers van Marokko heel ver verwijderd zijn van deelname aan het WK van 2014. Derde groepswedstrijd 3-1 verloren van Tanzania. De Leeuwen van de Atlas er staan derde met twee punten in die groep van vier landen. En die koploper is, ik zei het u net al, Ivoorkust. zeven punten hebben zij. Dan onder andere door de 3-0 overwinning met eenmaal Boni gisteren tegen Gambia. Fietsen. De laatste vijf kilometer zie ik ergens op het scherm verschijnen. En dan gaan we als een reflex terug naar de koers. Gent Weverkum, Guy 4 kilometer nog maar. 36 seconden is het verschil. Het loopt weer terug. We zagen zojuist de voormalig wereldkampioen cross. Dinek Stiebar op rijden van de peloton. En we krijgen nu een uitval van Stijn van den Berg. De boomlange Belg. Die het gaat proberen. De enige man dus uit die Omega-ploeg in die kopgroep. Maar hij krijgt meteen gewoon Antonio Fletcher en Peter Sagan in het wiel. En wat doet Van den Berg? Echt dan. Ja, dan doet hij wat eigenlijk iedereen wel zou doen. Toch de benen een klein beetje ontspannen. En laat maar lopen, want met deze mannen heeft het geen zin om naar de streep te rijden. Zeker niet met die uh, Sagan in het wiel. De man die dus Milan Sanremo precies een week geleden op de streep verloor van Gerald Siulek. En daar gaat Sagan. Zo, die laat het niet eens op een sprint aankomen. Die probeert nu weg te rijden. En dan moet, uh, moet uh, uh, Fletcher proberen dat gat dicht te rijden. Maar die heeft al zoveel inspanningen gepleegd in deze Wedstrijd, ...dat hem dat niet meer lukt en dan zijn de anderen te laat. Dan denk ik dat Zagan weg is. Het is Van Avermaat die het gaat proberen. Die probeert daar de aansluiting te krijgen bij Sagan. En die heeft dan IJssel in het wiel, de winnaar van 2010. Maar Sagan is weg met nog 4 kilometer te rijden. Lars Geerts, de grote vraag. In de vierde zet bij het volleyball: Lycurgus of Landstede? Beide teams geven elkaar geen millimeter toe, hoor. Nu is het Landstede dat even op voorsprong staat: 15-14. Stijn Held is opnieuw in de ploeg gekomen voor de service. Nou, dat redden hij nog maar net, hoor. Hij knap over het net. Maar het antwoord van was prima. Het is dat Tijmen Laner goed aan het opletten was. En dus dat puntje voorsprong er kwam. Maar nu is dat alweer weg. Want een goede aanval van Robert Andringa. International zoals ik al zei. een van de weinigen hier op het veld. 15-15 zorgt hij voor. Nee hoor. Beide teams die gaan toch het spreekwoordelijke gaatje. En uh, zitten we benieuwd van vijf uur te wachten. Dat is even uitgesteld. Of na de finish van Gent-Wevelgem. Gio Lippens-Sakan ging in zijn eentje zijn je. Hij ging in zijn eentje en dan leek het erop dat Aizel, Popovic en Van Avermaat het gat wel even zouden dichten. Met z'n drieën waren ze, maar ze krijgen het gat niet dicht, want Sagaan rijdt steeds verder weg. De drie kilometer, minder dan drie kilometer zelfs nog te rijden. Hij heeft nu al een gaatje van uh, tien seconden op die drie achtervolgers. En daarachter dan weer het groepje met onder andere Fletcher. En daar weer achter het pelotonnetje met de andere sprinters. Maar Sagan doet het op een geweldige manier hoor. 23 jaar oud is die pas. En wat rijdt hij geweldig goed vorig jaar natuurlijk in de Tour. Met al die etappe Dit jaar in de Tirreno reed hij uh, iedereen zo'n beetje naar huis. Hij uh, deed het fantastisch pakte. Niet het eindklasse. Moment, dat was voor Nibali. Maar Sagan was toch wel de grote man daar in de Tireno Adriatico. En is nu de grote man in Gent-Wevelhem. De opvolger van Tom Bone die won in 2012 en 2011. Peter Sagan is los. Heeft een gat van 15 seconden op het achtervolgende groepje. Krijgt u van mij weer twee berichten. Namelijk dat de Keniaan Japet Kiepdiekon... Courier wereldkampioen veldlopen is geworden in het Poolse Bidgotch. Was hij in slotkilometer verreweg de snelste. Zes seconden liep hij weg bij de Ethiopische titelverdediger... Merka en de Eritrees Marian Medrien pakte het brons. En Yvonne van Vlerken, triatleet, is tweede geëindigd, op de tweede plaats geëindigd bij de Ironman van Melbourne. 1,9 kilometer zwemmen, hier wordt de moeiest voorlezen. 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen. En ze deed dat in 8 uur 26 40. De Nederlandse moest ruim een kwartier toegeven op de winnares Corinne Abraham... Die tijden waren bijzonder snel, maar dat kwam ook wel omdat het zwemonderdeel iets was ingekort. De golfslag op zee was ook zo hoog, dus de afstand werd gehalveerd. Gert wevengem werd niet gehalveerd, wel met 45 kilometer ingekort. Maar ja, met 45 kilometer langer had hij ook wel gewonnen, Rio. Ik denk het wel hoor, ik denk dat je hem bijna vooraf had kunnen invullen... Peter Sagan nu ook goed bezig in het Vlaamse werk. We weten dat hij dit allemaal kan. Maar vorig jaar dus drie toer-etappes. Hij heeft al vier etappes gewonnen in de ronde van Zwitserland. Vijf etappes in de ronde van Californië. Het is een veelvraag. Dit jaar won hij twee etappes in de Tirreno Adriatico. Waarbij die ene rit naar Porto San Elpidio. Die belachelijke etappe met die ongelooflijk zware klim. Bijna 30% in Porto San Elpidio. En hij won daar gewoon voor Nibali. Onvoorstelbaar. Peter Sagan. Hij kan alles. Nu met de handjes zo lekker over dat stuur gevouwen. Dat uh, ligt hier mooi in die aerodynamische houding. Terwijl we kijken, nu kijken naar André Amador. Die probeert nog het gaatje te dichten. Maar hij komt veel te laat. Rijdt alleen voor een ereplaats in Gent-Wevelgem. Hij wil hier de tweede plek gaan pakken. De man uit Puerto Rico. Maar gaat dat uh, mogelijk niet doen. Want we zien van de berg achtervolging met Fletcher van Avermaat. Maar wij willen Sagan zien. En we zien Sagan. Sagan op weg naar de streep. Nu de handjes wel op het stuur. Niet met die ontspannen houding. Hij weet dat hij deze wedstrijd wint en dat hij dus de opvolger wordt van Tom Bonen. Hij wint zijn eerste Vlaamse klassieker op een ongelooflijk indrukwekkende manier. Laat het niet aankomen op de sprint die hij als beste sprinter van dit gezelschap gewoon had kunnen laten lopen waar hij gewoon op het sprintje had kunnen laten aankomen. Want dat doet hij niet. Hij wint hier solo. Wat een mooie overwinning voor Peter Sakka. Volgende week ben ik benieuwd wat hij gaat doen in de Ronde van Vlaanderen. Hier komt hij over de streep en dan kijken we even ja hoor, hij maakt de wheelie die we van hem kennen. Het is een fratsenmaker, Peter Sagan, maar hij doet dat wel mooi. Een wielie op één wiel komt hij over de streep. En dan kijken we nog even naar de sprint daarachter. Is het Amador die de tweede plaats lijkt te pakken? Of is het Hausler die er nog overheen komt? Het is Hausler die er overheen komt. Hausler die tweede wordt hier in deze wedstrijd. Vanavond maakt hij ook nog even aanzet. Nee hoor. Het is van Avermaat die dan tweede wordt voor Borut Bozic. Bozic boos, maar Peter Sagan wint de Gent-Wevelgem dit jaar. Hij wordt de opvolger van Tom Bonen. We gaan veel mooie dingen van hem zien in de komende tijd.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 De wolf is bezig aan een comeback in West-Europa. Volgens biologen zal het niet lang meer duren voordat de wolf ook naar Nederland komt. Natuurliefhebbers zijn enthousiast, maar is dat terecht? Vanavond in het Labyrinth: de wolf en ons roodkapjesyndroom. 10 voor 8, Nederland 2. Kijk eens. Wow, mooie laarzen.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 Cyprus-overleg in Brussel, Syrische oppositieleider stapt op... en schaatsmannen en vrouwen winnen goud op ploegachtervolging. In Brussel heeft de Cypriotische president Anastasiades... met de Trojka gesprekken gevoerd over de financiële crisis op het eiland. Het crisisberaad van vandaag wordt als cruciaal beschouwd... voor het voorkomen van een faillissement van Cyprus. Anastasiades wordt in Brussel vergezeld door zijn minister van Financiën Saris... en vertegenwoordigers van de Cypriotische Centrale Bank... Cyprus moet aantonen dat het zelf 5,8 miljard euro kan meebetalen... aan de redding van de noodlijnende banken op Cyprus. Alleen op die voorwaarden is de eurozone bereid om zelf ruim 10 miljard uit te lenen. Later vandaag komen de ministers van Financiën van de eurozone bijeen. De leider van de Syrische oppositiecoalitie Khatib is afgetreden. In een verklaring op Facebook schrijft Khatib dat hij de gevestigde orde verruilt... voor een vrije rol om de Syrische opstand beter te kunnen steunen. Khatib liet de nieuwszender Al Jazeera weten dat zijn beslissing volgt op het overleg van gisteren tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Daarbij bleek dat de Europese Unie het niet eens kan worden over wapenleveranties aan de rebellen. Khatib werd vorig jaar gekozen tot leider van de Syrische Nationale Coalitie, een samenwerkingsverband van groeperingen die strijden tegen de Syrische president Assad. Voor het Westen is de coalitie het aanspreekpunt van de oppositiekrachten in en buiten Syrië. De woning van de overleden Russische zakenman Boris Berezovsky is vrijgegeven. De Rus werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Surrey. De Britse politie heeft in zijn huis gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. De Russische media speculeren dat de Rus zelfmoord heeft gepleegd, maar de doodsoorzaak is nog onduidelijk. Moord wordt ook nog steeds niet uitgesloten. De 67-jarige Biresowski heeft al verschillende moordaanslagen overleefd. Hij was een van de felste critici van president Poetin. En hij was bevriend met een ex-KGB-agent die in 2006 in Londen door vergiftiging om het leven kwam. Drie Duitse neonazies, die worden verdacht van een reeks moordaanslagen, kregen van veel meer mensen hulp dan werd aangenomen. Justitie heeft 129 namen van mensen die de neonazies zouden hebben geholpen aan valse papieren, wapens, geld en verblijfplaatsen. De drie doden tussen 2000 en 2006 negen mensen, bijna allemaal Duitsers van Turkse afkomst. Later vermoorden ze ook een politieagenten. Eind 2011 werd de groep ontdekt. Twee van hen pleegden zelfmoord. Peter Schapen moet volgende maand voor de rechten verschijnen. En ook vier medeplichtigen staan dan terecht. In Den Haag is gisteren een scheidsrechter mishandeld... door ouders van voetballende kinderen. De man vloot een wedstrijd tussen de E-elftallen... van de clubs HMC en Laakkwartier... toen een van de spelertjes werd geschopt en diens vader het veld opkwam. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. De scheidsrechter zegt dat hij door meerdere ouders is vastgepakt... en is mishandeld. Volgens getuigen ontstond de vechtpartij pas... toen de scheidsrechter ook een klap uitdeelde. Maar die ontkent dat hij heeft geslagen. De Haagse politie onderzoekt de vechtpartij. De NOS mag doorgaan met de voorbereiding van een reportage... waarin de moord op Tamara Wolvers in 2006 in Alphen aan de Rijn voorkomt. Dat heeft de rechter in een kort geding bepaald. De advocaat van de voormalige hoofdverdachte in die zaak... wilde de reportage voorkomen. De NOS-journaal wil de zaak noemen in een onderwerp over een wetswijziging. Door die nieuwe wet kunnen mensen, die zijn vrijgesproken... in sommige gevallen alsnog opnieuw worden veroordeeld. De rechter vindt uitzending van het onderwerp niet onrechtmatig... en de NOS wil het onderwerp op korte termijn uitzenden. Oud-premier Miguel Pourier van de Nederlandse Antillen is overleden. Pourier was twee keer premier van 1994 tot 1998... en van 1999 tot 2002. De Nederlandse Antillen moesten in die jaren fors bezuinigen... om in aanmerking te komen voor hulp van het Internationaal Monetair Fonds. Een van de eisen van het IMF was verkleining van het ambtenarenapparaat. Miguel Pourrier was 74 jaar. Bij de WK-afstanden in Sochi hebben zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen... de gouden medaille gewonnen op het onderdeel ploegachtervolging. Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuizen waren ruim twee seconden sneller... dan de schaatsers van Zuid-Korea. Polen werd derde. Bij de vrouwen waren Irene Wüst, Diana Valkenburg en Marit Leenstra... bijna vijf seconden sneller dan de schaatsers uit Polen. Zuid-Korea eindigde op de derde plaats. Jan Smekens is er op de week afstanden niet in geslaagd om de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter te worden. De 25-jarige moest genoegen nemen met het brons. De Zuid-Koreaanse olympisch kampioen Mo pakte goud... en het zilver was voor de Japaner Kato. De Vlaamse semi-klassieker Gent Wevochem is zojuist gewonnen door de Slovaak Peter Sagan... Hij reed een paar kilometer voor de finish weg uit een grote kopgroep. Het weer dan. Het is droog. Pas vannacht neemt de schrale oostenwind langzaam wat in kracht af... Morgen overdag is het redelijk zonnig, overwegend droog en het wordt een graad of twee. Tango opent vandaag haar 150ste tankstation. En we hopen dat uw tank bijna leeg is, want dit virus is spectaculair. U kunt de hele dag tanken met 15 cent korting per liter. 15 cent! Dat scheelt een slok op een tank. En 150 klanten per tankstation kunnen tanken voor 1,50 per liter. Diesel 1,30.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 Bijna tien voor half zes laatste 40 minuten sport op deze zondag. We beginnen bij het volleybal. Liekeurgens landsteden Lars Geerts, en er wordt nog gespeeld. Het geloof is weer terug hier in Groningen hoor. Want Lycurgus heeft de stand gelijk getrokken. Ze wonnen de vierde set met 25-22. En dat betekent dat we nu aan de vijfde set be bezig zijn. En als Lycurgus die vijfde set wint, dan zijn ze landskampioen. Maar dan moeten ze ook voorbij landsteden. Dat heeft besloten iets terug te doen. Het is 2-1 in die vijfde set. Gaan ja, we terug naar het wielrenner. Gio Lippens verstelde het nieuws ervoor uit. Sakan, op hem stond geen maat. Uiteindelijk, hij won. Wordt het net ook nog eens een keer bevestigd in het nieuws. Hoe zag het er verder allemaal uit? De tweede plek, die sprint daar ook al gemeld natuurlijk. Borut Bozic, de kampioen van Slovenië die daar op de tweede plek eindigde voor Greg van Avermaat. En dan op de vierde plaats Hausler dan Fletcher, toch ook wel de man van de wedstrijd... die in ieder geval de boel opengebroken heeft daar vooraan. Hij reed weg met de twee vluchtmakkers en werd uiteindelijk teruggepakt door een groepje... waar onder andere die Peter Sagan in zat. Fletcher werd dus vijfde voor Ladanyu Isol Dan Van den Berg, Popovic en Amador, dan hebben we de top 10. En daarachter was dan het sprintje van het peloton... waar André Grijpel. makkelijk uh, die sprint won. Uh, we zagen zelfs Mark Kavenish die helemaal niet meesprintte. Geen Nederlanders uh, vooraan. Uh, de best gemelde Nederlander is Boy van Poppel... van de Vakant ploeg. Hij zou op de 19e plek zijn uh, gefinisht. Maar dat is nog niet officieel. Maar op Sagan, ja, er stond geen maat op. Het wordt een mooi duel tussen hem en Fabian Cancellara. Als je alvast op papier gaat kijken naar de Ronde van Vlaanderen van volgende week. Want dat zijn de twee mannen in vorm. De twee mannen die uh, zich hebben laten zien in dit voorseizoen. Cancellara afgelopen vrijdag in de E3-prijs. Sagan natuurlijk al het hele voorseizoen. Tom Bonen die kunnen we denk ik gevoeglijk schrappen hoewel je dat nooit te vroeg moet roepen. Maar hij was al niet geweldig goed in vorm en uh, viel ook nog eens een keer in deze wedstrijd. Stapte uit. Die twee die gaan dat duel uitvechten. In ieder geval Sagan en Cancellara in de Ronde van Vlaanderen over een week. We hebben ook een nieuwe stand in de World Tour na Gent wevelgem en na de ronde van Catalonië. Dat waren de twee wedstrijden voor de World Tour dit weekend. We zien daar Sagan ruim bovenaan staan met 232 punten. En de nummer twee is Fabian Cancellara. Ja, wat moet je er meer van zeggen? 151 punten straatlengte achterstand. Dan Joaquin Rodriguez op de zevende plaats. De enige Nederlander in de topteam. Tom Jelte, slachter, die heeft zijn 111 puntjes verzameld in de Tour Down Under, die die won. Nee, de Nederlanders deden hier niet mee. We weten wel een criterium internationaal, Bauke Mollema... die daarna de derde plaats in de etappe reed achter Vroom en Poort... en in het klassement uiteindelijk vierde werd. Dat zijn de lichtpuntjes wat betreft de Nederlanders. Vandaag hebben we ze niet gezien in Gent-Wevelgem. De grote man daar, Peter Sagan.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 Zo weet hij ook, it's a beautiful day van Michael Boublé, volleyball, Lycurgus, landsteden, uh, ja, vijf te zet, prachtig Lars. Ja, zo moeten ze zijn die wedstrijden om het landskampioenschap. Scherf van de Snede, vijfde set en een time-out-duel tussen Strikwadaar en Zootsma. Strikwadaar heeft er al twee gehad, heeft zijn twee gehad moet ik zeggen. Zootsma heeft er nog één over en de stand is 6-6 in die vijfde set. Wie gaat de punten maken. Het was Lee Kulliges die een kleine break forceerde. Robert Andringa met een prachtige bal cross geslagen. Maar vervolgens was het Stijn Held die vanaf de klein. en die zo moeilijk maakte dat die break ook weer werd weggelegd. Maar nu is er weer de voorsprong voor die 7-6. En Held gaat weer van het veld. Want Landstede is de service kwijt. Dus zijn diensten zijn voorlopig even niet nodig. Robert Andringa gaat het gaan proberen voor die Kürgers. En iedereen in Groningen hoopt natuurlijk dat er uiteindelijk een titel naar deze stad gaat. Want het zou de eerste zijn voor deze club. Maar dan moeten ze langs Landstede. Dat lukt ze voorlopig vrij aardig. Tenzij Tijmen Lane het weer op zijn heupen krijgt. Dat heeft hij al eerder gedaan in deze sets En... De landsteden weer langs zijde brengt. Het is 7-7 in de vijfde set. Basketballers de van Den Bosch kon je ook horen vanmiddag. Wonnen in Al Almere in het topsportcentrum daar de nationale beker. Ze versloegen Zwolle, feestgedruis dus en Leo Kersten te midden van de winnaars. Het is eigenlijk een heel komisch tafereel. Eifeltouwers wint de beker ten koste van Zwolle. En, en ja, twee spelers van die komen maar niet in de kleedkamer. Stefan Wessel staat rechts naast mij allemaal handtekeningen uit te delen... en de schoolkrant geloof ik te beantwoorden. Ja, klopt inderdaad. Ik ja, ja. Douche doen, ben benieuwd wat daar allemaal plaatsvindt nu. En Ralf de Pachter, ja, jij moet ook gelijk geïnterviewd worden door de schoolkrant, hè? Ja, door de schoolkrant. Uh, allemaal vragen hier en zo, dus ja. Uh, yeah. Stefan, jij wint de beker voor uh, je prijzenkast. Hoe groot is die prijzenkast nu? De beker in ieder geval uh, is de tweede. En uh, ik geloof vier keer het uh, landskampioenschap, dus uh, zes in totaal. Gaat lekker. Ralf de Pachter, en jouw prijzenkast? Uh, voor mij is dit de eerste beker. Uh, nog geen landstitel helaas. Wel met uh, 120 Nederlands team uh, een kampioenschap uh, van de B-divisie. Deze wedstrijd. Jullie tegenstander gaat 40 minuten zoneverdediging spelen. Dan weet je, het wordt een moeizame wedstrijd en je moet geduldig zijn. Waren jullie dat voldoende? Uh, ik denk het wel. We hadden in de eerste half vooral moeite met uh, een paar ballen erin gooien. En uh, we lieten ons misschien een beetje uit ons ritme brengen door de zoneverdediging. Maar... We hadden ons wel echt voorbereid op een, op een ja, zware wedstrijd. Omdat we gewoon weten dat Zwolle een stugge tegenstander is. Dus op zich uh, hebben we het redelijk goed gedaan, denk ik. En de competitie hadden jullie drie keer van hun gewonnen. Ralf, dit was jouw eerste finale. Hoe was dat? Ja, spannend natuurlijk. Uh, ik speelde persoonlijk niet zo heel lekker. Maar uh, als team uh, uiteindelijk toch gewonnen. Dus dat is uh, het belangrijkste natuurlijk. Uh... Ja, als ervaring uh, natuurlijk groot, zoveel publiek en uh, mensen die voor je komen kijken. Dus uh, ja, dat brengt wel een stukje... Extra spanning. Ja, extra spanning met zich mee, maar uh, ja. Dus, uh, heb jij geen last meer van, Stefan, want je bent wat ervarener dan uh, Ralf. Maar uh, welk moment dacht jij uiteindelijk van, nou hebben we hem eindelijk binnen? Want het duurde nog lang. Ja, we, dat iedere keer hadden we het gevoel... Dat we weg konden lopen, maar toen kwamen ze toch iedere keer weer terug. Dus uh, pas toen uh, de laatste 20 seconden bezig waren, we toen had ik iets van, nou, nu is het zeker weten in de pocket. Dus ja, zat jij op de bank, Ralf. Uh, wat, wat dacht jij op de bank toen je de wedstrijdverloop zag? Want de Bos liep aan het eind eerst uit. Toen kwam Zolle weer terug van 9 naar 6. voordat de Bos definitief uitliep. Ja, klopt. Ja, het is het uh, natuurlijk in spanning de hele tijd, omdat ze steeds terugkomen. En, uh, je hoopt dat ze, je medespelers uh, natuurlijk, uh, ja, het goed doen in het veld. Dat hoop je. Ja, nou staat hier niet alleen de schoolkrant te wachten, maar ik zie jullie coach ook aankomen. Die maakt oogcontact. Jullie moeten naar binnen, kinderen. Hij weet heel goed wat er gaat gebeuren, dus ik weet niet waarom hij zo blij is. Maar uh, hij gaat ja. zo onder de douche, denk ik. Ja, dat durf ik wel te voorspellen. Ga jij hem mee onder de douche zetten? Ja, tuurlijk. Dankjewel, heren. Ja, ja bedankt. Blije basketballers die hun coach onder de douche gingen zetten... gaat Lee Keurgis de douche straks ook onder de, coach zetten, of de, coach ook onder de douche zetten, Lars Geert? Ik ben heel erg op zoek naar die grote ton... waarmee ze coaches altijd helemaal onder het water uh, gooien. Maar die heb ik nog niet gezien. Voorlopig zijn we ook nog niet op. Hen. Het is 9-9. Er was een kleine break voor landsteden, Maar die is nu weer weg. Want het is Fabian Dosset die een bal van Eertman prachtig aflopt. En zo is het 9-9 in de vijfde set. Radio 1, het NOS-journaal. is het half zes, precies. Hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat wat hem betreft... de bal nu bij Cyprus ligt. Bij aankomst in Brussel zei hij tegen journalisten... dat het Cypriotische parlement vorige week niet heeft geleverd... met het wegstemmen van een voorstel voor het oplossen... van de bankencrisis op het eiland. Als Cyprus zelf 5,8 miljard euro voor de redding van de banken op tafel kan leggen... draagt Europa nog eens 10 miljard bij... De Britse politie heeft de woning van de overleden Russische zakenman Boris Beresovski vrijgegeven. In het huis zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. De 67-jarige Rus werd gisteren doodgevonden in zijn landhuis in Surrey. Specialisten zochten in zijn woning in Londen onder meer naar chemicaliën, gifstoffen en radioactief materiaal. Maar dat is niet gevonden. En NOS mag doorgaan met de voorbereiding van een reportage... waarin de moord op Tamara Wolvers in 2006 in Alphen aan de Rijn voorkomt. Dat heeft de rechter in een kort geding bepaald... Een advocaat van de voormalige hoofdverdachte in die zaak... wilde de reportage voorkomen. Het NOS-journaal wil de zaak noemen in een onderwerp over een wetswijziging. Door die nieuwe wet kunnen mensen, die zijn vrijgesproken... in sommige gevallen alsnog opnieuw worden veroordeeld. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Tegenover me zit Willemijn Oebert. De huidige drukverdeling, met een uitlopen van een hoge drukgebied... boven zuid scandinavië en een lage drukgebied net in het Zuidwesten van Ierland houdt een krachtige oostelijke stroming in stand en dat is buiten goed te merken. Het waait hard en het is koud. En in eerste instantie verandert er weinig aan deze situatie en dus ook aan het weerbeeld in ons land. Vannacht is het vooral in het zuiden bewolkt, het blijft overal droog en de minima liggen tussen min 2 en min 6 graden. En met de krachtige wind erbij levert dat de gevoelstemperatuur op rond min 12 Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Er staat een bovenland vrij krachtige tot aan zee harde oostenwind en het wordt 3 graden. Maar ook dan is die dikke jas nog hard nodig, want met die wind erbij is het, vriest het voor het gevoel nog een paar graden. Alleen in de zon en uit de wind waan je je toch even in de lente. Ook na morgen is het aanhoudend te koud voor de tijd van het jaar en staat er een stevige oostenwind. Wel blijft het droog en schijnt de zon vaak. In de loop van de week wordt de wind wat minder en daarmee wordt het gevoel ook wat minder koud. De kans op neerslag neemt toe en de temperatuur overdag komt iets hoger uit. Sport Radio NOS, op NOS Radio, de Drie minuten over, half zes, Lars Geerts, volleyballen we nog. Landsteden probeert uh, in de race te blijven. En dat lukt vooralsnog voor het landskampioenschap. Want daar is het matchpoint voor Landsteden. Liekurges laat het lopen. Foutje van Felicissimo. Foutje van Bosset. En zo laat je Landsteden weglopen. Terwijl je de titel hier voor het grijpen had in deze vijfde set. De zaal die geloofde wellicht nog in. In ieder geval het kleine contingent dat uit Zwolle is meegekomen. Als rode aan het raden maken gaat serveren. Bovenhands gestopt. En dan André gaat die hem in het blok slaat. Maar via dat blok gaat die bal wel uit. Uitstel van executie voor Lycurgus zou je bijna zeggen. En de enige manier voor Landstede om nog in de race te blijven voor deze landstitel. 14-12 is de stand. Er staan nog steeds twee matchpoints voor Zwolle op het bord. Dan is het Wiens, nee sorry, dan is het Wesselblom die mag serveren voor Lycurgus. Doet dat kort en goed. Kan er een aanval komen door Van Landstede en die is raak. Martinez een zekere factor in deze hele wedstrijd al. Die zorgt ervoor dat de serie best of five ook echt een serie best of five wordt. We gaan voor een vijfde wedstrijd, want het is Landstede dat in de race blijft, waar gisteren Liekulligus op vreemde bodem weet te winnen. Doet vandaag Landstede uit Zwolle dat 15-12 in de vijfde set. Deze reeks om het landskampioenschap is nog niet beslist. Dat zal volgende week gebeuren. Dan mag Zwolle in eigen huis proberen de titel. Uh... Binnen te halen en mag liepkundigens proberen ze daarvan af te houden. 30 maart schrijven in de agenda. Vijfde wedstrijd onder de landstitel van het volleybal. Wordt vervolgd dus, 2-2 tussen Lycurgus en Landstede na vier wedstrijden. We gaan het hebben over hardlopen in Limburg, want tijdens de Venloop... werd er gestreden om de Nederlandse titelhalve marathon... met op voorhand een torenhoge favoriet Galiciu Coet. Hij kreeg wel te maken met zware, zware koude en winderige omstandigheden... net als al die 20.000 andere lopers in Venlo. Edwin Kordelissen liep voor ons mee. Het contrast in Venlo is vrij groot. Er wordt hard gelopen, er is gezelligheid, live muziek, maar tegelijkertijd die harde wind, die ijzige kou. Meneer Van Knippenberg van de organisatie, wat raadt u nu die 20.000 lopers aan om te doen om om te gaan met die kou? Nou ja, je natuurlijk goed aankleden. We hebben alle lopers afgelopen vrijdag een nieuwsbrief gestuurd vanuit een sportarts geschreven. En die heeft de tips gegeven van wat je met eten drinken moet doen met extreem koud weer. En hoe je, je moet kleden. Hè? Dat je verschillende laagjes over elkaar moet aandoen. En we hebben een aantal andere maatregelen, zoals thee op 15 kilometer thee na de finish. We hebben extra warmtefolies besteld. Dus we zijn erop voorbereid. Oké, okay, van Lopers! Je weet alles hè, over die fanloop en de deelnemers zelf? Uh, alles is groot, maar ik weet er wel een beetje van. Ja. Op wie moeten we zo gaan letten? Dat is denk ik de Limburger Patrick Sissinger. Dat is de Noord-Hollander Michel Butter. En dat is uh, Chakout, waarbij ik waarbij de grootste kansen toedicht. Ja, Chicoot is wel de grote favoriet, hè, want de rest, die andere twee, die richten zich ook op de marathon van Rotterdam. Ja, die hebben er achterover door toch zitten dat ja, dit jaar is hun piekpunt de Rotterdam Marathon. Op die zingen willen hun een mooie tijd wegzetten. Ja, Kja, zo staan we dan voor de start. De trainer van Galit. Uh, Wat mag je vandaag van hem verwachten? Wat is zijn doel? Ja, zijn doel uh, titel. Titel? Ja. Hij is wel de grote favoriet, hè? Ja. Ik weet dat grote favoriet, maar nee, dit onderschatten de atleten uh, bij hun. Het ziet Michel beter dan dan ander atleet. Zet hij nog in op een bepaalde tijd? Ja, maar uh, vandaag een beetje koud met wind, maar verwacht ik een goede tijd. Ja. Moeilijke omstandigheden? Ja, moeilijk, maar uh, valt mij. Weet je, goed. Kon erger. Ja. Met voor de muzikale ondersteuning? Ja, inderdaad. Wij ondersteunen de renners en uh, met een beetje muziek. En je ziet het, ze lopen gelijk allemaal een beetje harder. Nou, ik wil wat horen hoor. Nou, dan uh, jongens, we beginnen weer. Ja, dan nou komt hij dan binnen hè, als uh, de Nederlandse kampioen halve marathon en uh, de man die als vierde in het totale klassement uh, over de streep komt, gaat goed. Nou, je wilde natuurlijk kampioen worden, maar uh, ja, dat was echt je doel? Ja, zeker. Maar ik, ik had heel vandaag twee doelen. Kampioen worden en uh, plus uh, aanval doen op mijn uh, snelste tijd ooit gelopen op de half. Ja, tot 15 kilometer zat ik nog op schema. Maar de laatste 5 kilometer heb ik zoveel laten verloren. Dat was echt, uh, was echt vechten tegen de wind. Gewoon. Dat was echt heel zwaar. Dat had alles met de omstandigheden dus te maken? Ja, ja het was echt zwaar omstandigheden. Ja. Hoe kapot ben je dan na zo'n halve marathon onder deze omstandigheden? Nou, Ik was niet kapot, maar ik, was meer, uh, ik had meer last van de kou. Kapot was ik niet. Ik, was heel, uh, ik, kwam, ik, ik kwam heel fris over de finish. Maar kapot was ik zeker niet. Nee. Maar door de omstandigheden maakte het toch uh, lastig. Ja. En die kou, dat merk je dus meteen in de benen ook? Ja, zeker. Dat was echt niet normaal zwaar. Ja. Uh, het was echt afzien de laatste twee kilometer. Je weet dat je grote concurrenten, Michel Butter en Patrick, die waren natuurlijk ook gericht op de marathon van Rotterdam. Maakte dat dat de strijd toch wat anders werd voor jou? Ja, ik had liever eerlijk gezegd, vandaag de strijd willen ze. Misschien was het een mooie wedstrijd geweest, maar ja, ik accepteer hun dille. Ik ja, bedoel, Michel Butter die wil over drie weken vlam in Rotterdam. En ik kan het wel begrijpen, als ik ook marathon later in de toekomst loop, ja, dan moet ik dat ook doen. Gewoon ja, voorzichtig te lopen. Patrick Stitzinger is de titelverdediger hier bij de halve marathon. Maar dit keer was het iets anders, in voorbereiding op de marathon van Rotterdam. En dan kan je eigenlijk niet voluit gaan in Venlo. Ja, nee, dat klopt. Ja, je traint toch net op een iets ander gebied. De marathon is toch twee keer zo lang. En het lijkt heel kort, halve marathon, marathon. Maar... Het is toch wel echt een wereld van verschil en, uh, de ene leek kan er wat beter tegen als de andere. En, uh, ik weet dat als ik uh, dat gebied van de halve marathon niet train, dan, dan verlies ik dat snel. Dus uh, ik denk dat ik voor de marathon wel goed zit. Dus, uh... Dat is voor de toekomst wel jouw ambitie, hè? De marathon, Rio? Ja, zeker Dat is mijn doel van het komende jaar, 2014, wil ik de debuut maken op de marathon. Ja, daar moet je echt de tijd voor nemen, daar moet je naartoe werken. Ja, zeker, maar daar heb ik tot nu toe geen probleem mee. Ik kom niet aan uh, 200 uh, kilometer in de wijk, dus het gaat uh, echt uh, uitstekend. Ja. En deze titel die heb je mooi te pakken? Zeker, ja. Dat is een van de mooiste titels uh, die ik tot uh, nu toe heb behaald. Heb ik altijd geëerd. Koet hoorde u dus de kampioen en de reportage werd gemaakt... vanuit een winderig Edog gezellig vetlo, Edwin Cordelissen. Bos Kegs met George. We gaan het hebben over Jong Oranje. Voetbal bereidt zich voor op het EK, het Europese kampioenschap... voor spelers onder de 21. Dus in juni wordt het toernooi in Israël gespeeld. Er zitten een aantal spelers bij. Maar bij het Grote Oranje zitten ook een aantal jonge spelers... die de leeftijd nog hebben. Dus voor die spelers die er nu bij zitten... is er steeds de vraag, mogen ze wel of niet mee naar Israël? Rob Fleur was er vandaag bij ze... en sprak erover met Anderlechtverdediger Bram Nuitink. Je bent een aanvoerder van Jong Oranje. Met jou is al gesproken over het EK en wat er allemaal kan gebeuren... Want het is, uh, ja, er speelt nu een ploeg. Die waarschijnlijk niet op het EK zal spelen. Nee, nee, nee maar dat wisten we al. Kijk, er zijn heel veel jongens bij het Grote Nederland zelf die, uh, die terug kunnen komen naar jonge oranje. En um, ook ja, het centrale, centrale duo van, uh, van oranje die kan in een jonge oranje spelen. De Vrij Martensindie. Ja, ja, absoluut. Dus uh, die, als die ja, die gaan waarschijnlijk gewoon mee naar het EK. Dus dan uh, ja, die hebben een streepje voor dat heb ik al gezegd. Dus die gaan dan uh, waarschijnlijk zullen die uh, de voorkeur krijgen. Ja. Is, dat, um, is dat makkelijk te accepteren? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik vind dat, uh, ik vind dat heel kloten. Ik, uh, ik heb er natuurlijk ook met trainen over gehad. Ik heb ook laten blijken dat ik het, uh, ja, dat ik het natuurlijk niet fijn vind. Maar ah, ja, zo is het dan eenmaal. En ja, dat moet je accepteren. Want ik heb natuurlijk, uh, ik heb alle wedstrijden gespeeld, alle kwalificatiewedstrijden gespeeld Eén, één, door één rode kaart was ik geschorst. Maar uh, voor de rest heb ik alles gespeeld. En ja, dan is het moeilijk als je op zo'n EK ja, niet, niet, uh, niet zou spelen waarschijnlijk. Is het een uh, item in de kleedkamer? de komst van al die jongens van, het A, van de A-ploeg. Tuurlijk, je hebt het er wel over met z'n allen. Maar dat, je weet het al van tevoren... want je wist dat, uh, dat er heel veel jonge jongens in het nederlands elftal zitten... die kunnen terugkomen. Dus dan weet je dat zoiets kan gebeuren. En, en dat hoort nou eenmaal. Maar het is, kijk, het is alleen maar goed, hè. Kijk, die jongens hebben ervaring. Uh, die hebben op het hoogste niveau gespeeld. Die komen nu terug naar Jong-oranje. Dus we hebben gewoon echt een verschrikkelijk goede ploeg. Echt uh, heel veel kwaliteiten. En ja, met die jongens heb je meer kans om het, uh, om het EK te winnen, denk ik. Maar als je nooit op de bank zit... En je moet er in ineens gaan zitten. Dat is even wennen hoor. Tuurlijk, het is klote, dat is hartstikke klote. Maar daar moet je mee om kunnen gaan. En, uh, voor mij is dat heel moeilijk. Ik, ik heb altijd al gezegd, als ik op de bank zal, zal plaatsvinden... Dan, uh, ja, dan zal ik dat heel lastig vinden. Want ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik, ik hou er niet van om op de bank te zitten. Niemand hoor. Maar vooral niet als je, als je alles hebt gespeeld. Maar wat ik zeg, uh, zulke dingen gebeuren. Zulke dingen horen erbij. Je weet dat het kan gebeuren. Dus daar moet je misschien ook rekening mee houden. En uh, ja... Ik denk dat alle jongens die nu hier zitten, die weten dat, uh, dat er heel veel concurrentie is. En dat weet ik ook. Dus uh, ja, ik het, je, ja, je kan het verwachten misschien. Er dus zijn er ook jongens die al gezegd hebben van, nou, dan ga ik liever met vakantie. Nee, als je dat zegt, dan kan je nu beter ook wegblijven. Nee, dat, ik. Dat, dat doe ik ook. Ja, nee, precies. Nee, Maar dat heeft niemand gezegd. Kijk, uh, we hebben ook tegen elkaar gezegd, we willen vechten voor die plaatsen. Er zijn ook op het middenveld, zijn er, uh, ja, is een verschrikkelijke concurrentie natuurlijk. En, en dat ja, weet al. Dan kun je 6A internationals neerzetten hoor. Nou, dat bedoel ik. Dus, dus dat weet iedereen ook. En, uh, ja, maar iedereen heeft ook gezegd: we willen ervoor vechten. Ook nu wil, willen mensen zich laten zien. En uh, ja, daar zijn we nu ook mee bezig. Iedereen wil aan het trainer laten zien dat hij eigenlijk in de basis wordt. Dus, uh, maar dat is alleen maar goed. Concurrentie is goed. Dat, uh, dat maakt je scherper, dat maakt je beter, denk ik. En dat maakt het team ook stukken beter. Ja, en dan moet je hem uh, morgen nog even oefenen tegen Noorwegen. Dat is leuk. Maar het betekent eigenlijk niks. Nou, dat wil ik niet zeggen. Want ik bedoel, Noorwegen die gaat ook naar het EK, net zoals Israël die is zo ook. Dus uh, ja, we kunnen ons wel een beetje meten aan dat soort landen. En, en kijken hoe we ervoor staan uh, met, dit, met dit elftal van ons. Er komen natuurlijk nog nieuwe jongens bij. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken waar we staan. En uh, ik denk dat we er heel goed voor staan. Dat hebben we ook laten zien in de kwalificatie. Maar het is denk ik toch belangrijk dat je tegen, tegen dit soort teams speelt dan. Nou, ik bedoel eigenlijk meer te zeggen van ja. Uh... Wel of niet spelen op het EK hangt niet van een oefening tegen Noorwegen nee, af. Nee, dat is ook, dat is ook zo. Maar uh, ja, daar kan ik niks aan veranderen. Stilletjes hopen dat er iemand wat overkomt? Nee, nee ik hoop niet dat. Uh, want ik, ik gun het. Uh, maar het is in die en de Vrij gun ik het absoluut. Dat vind ik twee hele goede spelers. En ze hebben het ook verdiend om in de Nederlandse elftal te spelen. En dat heb ik altijd ook al gezegd. Dus ik hoop niet dat er wat overkomt. Maar uh, als ik wil spelen moet ik het zelf laten zien. Dus uh, ja, het ligt aan mezelf dan. Een mooi realistisch verhaal van Bram Nuiting, gemaakt samen natuurlijk met uh, Rob Fleur. We gaan het hebben over schaatsen, want de Nederlandse schaatsmannen en vrouwen haalden dus bij die weken afstand in Sochi allebei een gouden plak op de ploegenachtervolging. Dat is wel eens anders geweest en Steven Dalenbouw praat daarover waarom dat nu allemaal zo goed ging met bronscoach Ari Koops. Ja, het kan niet anders dan dat hier een tevreden man staat? Uh, tevreden over het resultaat, maar nog niet tevreden over de uitvoering. Want um, Laten we eerst de vrouwen achtervolging bij pakken. Uh, wat, wat schort er daaraan? Nou, ik denk dat we in het begin nog een beetje moeite hebben om uh, Diana heel goed erbij te krijgen. Uh, dus daar moeten we nog beter op trainen om dat nog sneller en beter bij elkaar te krijgen. Uh, onderweg gebeuren er ook nog wel een paar uh, kleine oneffenheden. De tijd is wel uh, op zich goed, maar we kunnen nog sneller. Dat ligt dan in dit geval, vandaag lag het vooral aan, aan Diana. Nee, nou, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, het, het is een team. Uh, en het gaat erom dat het team zo snel mogelijk bij elkaar komt. Uh, dus daar heeft iedereen zijn bijdrage. Daar heeft Irene een bijdrage. Daar heeft Martin een bijdrage en daar heeft Indiana een bijdrage. Het gaat om een treintje. Het gaat niet uh, over eentje die een fout maakt. Het gaat om dat de totale trein als compleet geheel uh, zijn ding doet. Nou, en daar kunnen we nog verbeteringen in doorvoeren. Hetzelfde geld, ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ook, hè? dat de zwakste schakel eraf er valt. Dat kan ook in zo'n ploeghautervolging. Was, was je daar bang voor? Nee, was ik niet bang voor. Uh, ik denk dat we wel goed van tevoren een raceplan hadden waarin dat uh, heel goed opgelost uh, was. En we hebben natuurlijk ook hele goede schaatsers. Uh, dus daar was ik niet bang voor. Het dreigde misschien een klein beetje, maar op dat moment maakt het ook niet zoveel meer uit. Want of, of je nu een metertje erachter zit of je zit eraan, dat maakt eigenlijk in tijd. Een meter is, uh, ja... Heel weinig. Als het als maar omdat er geen paniek komt, dat iemand doorrijdt. Dus iedereen reed gewoon strak door naar de finish. Dat is prima. Diana is nooit ver weg geweest, ook niet in het laatste stukje. Maar Diana doet ook dingen onderweg, richting Markt en richting het treintje. Dus ze hebben allemaal hun energie moeten geven. En hebben ze alle drie geweldig gedaan. Met een hele mooie tijd. De mannen pakten ook goud. Daar zat vanijn in de staat, hè? Toen ging echt de gashendel pas echt open. Ja, we wisten... Uh, maar dat gold ook eigenlijk wel een beetje voor de dames. Uh, het is niet zo super snel hier. Uh, dus we hadden ook aangegeven dat uh, de winst vooral op het laat zou zitten. Dat was afgesproken werk. Uh, dat was afgesproken werk. Het uh, was, was lastig omdat uh, ook de Koreanen en de, de Russen kwamen na ons. Dus wij moesten eigenlijk de tijd zetten. Uh, en dat wisten we ook. Uh, dus hadden we hadden al een schema uh, bedacht op basis van de tijden die de dames reden. Maar dan nog moeten ze het ook kunnen uitvoeren. Uh, ook hier hadden we een raceplan bedacht waardoor uh, ja, de krachten zo goed mogelijk werden verdeeld. En dat bleek ook. Uh, het had nog een tikje anders gekund waardoor we nog hadden kunnen. Maar ik denk dat we een hele goede les hebben opgedaan hier. Uh, en nu op naar volgend jaar. Ja, want, wat, wat zegt dit met het oog op volgend jaar? Het is jouw taak om ze naar goud. Ze, zeg ik, de twee ploegen naar Goud te leiden. Wat zegt dit? Uh, het zegt dat we op de goede weg zijn. Uh, de tijden zijn uh, goed. Uh, maar de uitvoering kan nog beter. En in onze doelstelling hebben we ook steeds gezegd... het eerste jaar gaan we analyseren, het tweede jaar gaan we trainen... het derde jaar moeten we komen tot het beste resultaat en de beste uitvoering. En die beste uitvoering heb ik nog niet gezien. Dit weer even aan te denken, Riviera Live van Caro Emerald. Het was een mooie WK-afstanden, het toernooi in Sochi... maar het was natuurlijk vooral het toernooi van Irene Wust. Driemaal goud, tweemaal zilver, ongelooflijk knappe prestatie. Slagroom op de taart, de kerst misschien ook wel. Taart van een fantastisch seizoen voor Irene Wust. Het is wel eens moeilijker gegaan, maar um, het ziet er makkelijk uit. En dat is meestal dat heet topvorm, dat ziet er heel makkelijk uit... Maar het kost natuurlijk even goed wel heel veel energie. En, uh, en ik word even goed wel heel erg moe. Maar uh, ja, het, uh, het was wel echt fantastisch. En ja, dat het zo goed zou gaan. dat dat ik van tevoren ook niet durven dromen. Heb je een beetje door wat je aan het doen bent? Nou, een klein beetje. Maar ik heb het idee. Ik denk dat als ik uh, straks uh, ergens uh, aan, de, aan de strand lig in de zon. dat het dan uh, pas echt doordringt. Maar uh, ja, nu ben je vooral bezig met. Per dag met, ja, eerst begin je met de drie kilometer en dan denk je, nou ja, die is binnen en dan wil ik morgen ook de 1500. En zo ben je per dag aan het leven. Ook en, binnen. Ja, ja, en, en dan, ja, gisteren was het natuurlijk een hele zware dag met twee afstanden, maar wel ja, super afgesloten, natuurlijk, fantastisch. En dan vandaag, dan is er eigenlijk maar één ding wat telt, alleen goud, en dan wil je dat daar ook zeker voor gaan. En ja, als dat dan lukt, dan valt het wel een soort van, last van je schouders af en. En ja, nu is het ook even, de koek is ook even, even op. Kun je je nog voorstellen dat je een aantal maanden geleden gewoon ziek thuis zat en dacht, oh... Nee, nee, dat, uh, ja, dat was heel anders. Dat was echt, uh, ja, toen uh, had ik het ook wel even zwaar, moet ik zeggen. Ik bedoel, je rijdt zo'n goed enke afstand en dan wil je die lijn doordrekken. Ja. En ik weet, ik moet veel wedstrijden rijden, dan word ik beter van. En dan, ja, dan zit je ziek thuis en dan hoop je eigenlijk stiekem nog van, ja, Herenveen laat ik schieten, maar ik reis toch af naar Kolonda en Astana. En dan, ja, blijkt het toch zo ziek te zijn dat zelfs dat niet mogelijk is? Maar daar, ga, daar word je nu wel aan geopereerd, hè? direct na dit seizoen? Ja, vrijdag. Ja. Aanstaande vrijdag. Al. Aanstaande vrijdag. Ja. Aan je neus. Aan mijn neus, ja. En dan is dat gewoon klaar. Dan ja, dat heb je hoop daar nooit wel. meer last van. Dat is de bedoeling. En dan naar volgend jaar, heel kort even, hoe ga je daar naartoe werken? Nou, ik ga nu vooral even vakantie vieren. Ik word vrijdag geopereerd, ga ik er heel goed van herstellen. En dan ga ik even naar de zon. En dan uh, een kleine drie, vier weken, dan gaan we weer uh, beginnen richting, uh, richting de Spelen. En dan uh, heb ik natuurlijk een geweldig team om me heen, een geweldig staf bij TVM... die precies weten hoe ze mij moeten klaarstomen om hier over tien maanden te proberen dit nog een keer te herhalen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ik bedoel, uh, ja, dat lijkt afgelopen drie jaar keer op keer dat ik in vorm ben als ik er moet staan. Dus uh, ik zou niet weten waarom dat volgend jaar tijdens de Spelen niet is. Irene dus de koningin van Sochi dit weekend. Noël van Klaveren die doet aan uh, turnen. Gisteren zilver op de sprong bij een wereldbekerwedstrijd in Cottbus. Vandaag brons op de balk. En dat is dus ook goed. Zometeen Radio 1 Journaal uitgebreid. Daarna Studio Itzerda vanavond. Maak kaarten in Langs de Lijn. De grote multinationals hebben veel achterdeurtjes om de belasting over hun winsten zo laag mogelijk te houden. En daardoor loopt Europa veel geld mis. Duizend miljard dat we jaarlijks mis zouden lopen. En zelfs als het een flink stuk minder is dan 1 triljoen, dan gaat het nog steeds om grote bedragen. Een reportage over nieuwe maatregelen om belastingontwijking te bestrijden. Zodat de rekening van de crisis niet alleen bij u terechtkomt. Straks tussen 7 en 8 bij Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Vanavond in de TV-show: Ant van het Herzenberg. Welke bijzondere ontdekking deed zij in Amerika? Verder, wie is die wonderlijke Rotterdammer die begon als leerling-automonteur. en die nu een van de duurste megavilla's van België bezit? En Kees Brussen. woonde al tien jaar in Australië. kwam onlangs toch voor goed terug naar Nederland. Waarom? Alle antwoorden in de TV-show vanavond, Nederland 1.